Een speciaal politieteam besloot daarop de man te overmeesteren. Hij liep een paar gebroken ribben op. De vier gegijzelde gevangenismedewerkers bleven ongedeerd. In New York mag vanaf komende zomer ook niet meer worden gerookt... in parken, op stranden en in voetgangersgebieden, zoals Times Square. Een rookverbod gold al voor cafés en restaurants. De gemeenteraad stemde met 36 stemmen voor en 12 stemmen tegen... voor de aanscherping van het rookverbod. Tegenstanders vinden dat de maatregel veel te ver gaat.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 Waarom hebben vrouwen het over het algemeen sneller koud dan mannen? En waarom zijn in Engeland de rode kaarten bij het voetbal... roder dan in Nederland? En Elisabeth wil graag weten hoe het nou zit met haar blauwe parkeerschijf. Moet ze hem nou instellen op de tijd dat ze naar huis gaat... of instellen op de tijd dat ze is gaan staan op de plek waar ze staat met de auto? 0800-1121 is het nummer van nachtzuster. En ik ben op zoek naar antwoorden... En ik ben ook op zoek naar nieuwe vragen, want ik ben er nog een uur voor je. Ja? Dus uh, ruimte zat om jouw vraag voor te leggen aan al die mensen die luisteren naar Radio 1. En die verstand van allerlei zaken hebben. Zoals hoop ik dan van harte uh, rode kaarten of uh, koud hebben of warm hebben of parkeren. Dit is Veelowski.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 een heel klein vrij. Het is inmiddels al drie kwartier geleden. Ik had nog tijd gehad om te verkleden. En ik ben helemaal zo blij dat ik rijd. En voor de vierde keer rij ik weer door het straatje. Hoorah, de gaat een je weg. Eindelijk is het toch bij je gaatje. Maar wat is dat nou? Die man die gaat niet. We al een alleen en ik in dat gesprek.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 Ze zetten hem gewoon op straat, hoor. Ze zetten hem echt gewoon op straat. Velofsky hoor je met ze parkeren. En uh, daar belde Mick volgens mij ook over. Mick, goeiemorgen. Goedemorgen. Hallo. Het gaat erom, wanneer je aankomt... moet je je tijd inzetten dat je aankomt. Ja. Want dan kan de parkeerwachter erbij tellen... twee uur of drie uur, zolang dat je parkeren mag. Ja, hè? Ja, nou, dat lijkt me ook kan het niet weten... Wanneer je gekomen bent, als jij zomaar uh, uh, een tijdje hebt dat je wil vertrekken. Nee, ja, dat is ook logisch. Ja. Dus het is, uh, het is, het is jammer dat ze uh, dat niet in de gaten had. Maar ja. heb, je, heb je ook zo'n parkeerschijf, Mick? Heel lang geleden. Oh. Ik ben nu tachtig dus denk, ik rijd niet meer, ik laat me rijden. Ja, verstandig. Maar hadden ze, hebben ze dan al zo lang die schijven? Ja, bij winkelcentra ze hebben ze allemaal van die schijven. Oh. En dan uh, moet je je tijd instellen. Ik kom om twaalf uur aan. En dan doe ik boodschappen. En dan weet de parkeerwachter als hij er langskomt. Uh, het is, de tijd is nog niet om, dan laat hij je staan. Ja. Maar als je tijd uh, voorbij is... Dan krijg je een boete. Maar als je instelt dat je vertrekt, ja, dan weet hij niet wanneer je gekomen bent. Nee, precies. Het leek me al zo logisch. Ja. Maar ja, maar ik, ik snap ook wel dat Elisabeth geheel te goede trouw was. Dus ik ben benieuwd of ze nou nog kans maakt dat ze haar die boete kwijtschelde. Het is altijd te proberen. Ja, maar het zal wel He? niet. Het zal, want ja. als je daar eenmaal aan begint, dan moet je, moet je iedereen die het probeert natuurlijk kwijtschelden. Uh, Hmm, inderdaad. Hé, hey, uh, Elisabeth. Uh, hoe oud was je toen je begon met... Of um, uh, toen je stopte met autorijden? Wie? Jij. Uh, oh, ik zeg Elisabeth. Sorry, Mick. <laughs> ja. Nou, ik was 78. 78. En toen dacht je, nu doe ik het niet meer. Nee. En... Uh, nee. Of was er iemand die tegen je zei, nu mag het niet meer? Nee, dat, dat gaat niet om. Dat gaat niet om. Ik, ik uh, ga ook hoe langer hoe slechter zien. Ja. En als mensen op drie meter afstand staan, kan ik ze nu niet meer herkennen ook. Nee. Dus uh, dan zeg je van, nou, dat, dat, dat vind ik wel link. Al ga ik alleen maar korte ritjes maken. Ja. En even, dat vooral als het slecht weer is. En anders staat hij meestal stil, wat langer afstand. En rij ik ook niet meer. <laughs> Nee, dan is het ook wel. Dan is het een verstandige keuze, denk ik. Ja. Maar wel hartstikke lief dat je even belde... Om, uh, om nog eventjes de parkeerschijf toe te lichten voor Elisabeth. Graag gedaan. Een goede nacht nog, ja. hè? Oké, okay, dag. dag. Ja, je kunt nog bellen naar 0800-1121 als je zelf een vraag hebt. Uh, ik hoop dat er nog wel een antwoord komt op de rode kaarten. Waarom in Engeland andere rode kaarten zijn dan in Nederland. En Martine wil dus graag weten waarom zij en andere vrouwen het vaker koud hebben dan mannen. Ron, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Uh, ja, ik... Je had gebeld over dat parkeer, maar ja. niet is helemaal gelijk. Ja, het is, het is ook eigenlijk zo logisch, hè. maar waarom, waarom zou. Bij Elisabeth is gewoon geheel de goede trouw, denk ik, de ja. verwarring geweest. Ja, maar het staat op een. Als het goed is, staat het op je parkeerschijf. Ja. Op aankomsttijd. En zij zal nooit meer kunnen bewijzen dat zij drie uur van tevoren is aangekomen. Nee. Ik weet nog toen ik voor de aller allereerste aller keer in mijn leven een parkeerkaartje moest kopen. Ja. Dat was in Zwolle, moest ik, uh, moest ik een, uh, een auto van mijn stageplek uh, parkeren. Was nog verschrikkelijk, want er zat geen handrem in en het waren <laughs> alleen maar schuine parkeerplaatsen. Nee, allemaal doodeng natuurlijk. Maar toen, toen heb ik een, uh, had ik uh, uh, nou, zo'n bonnetje gehaald, een uh, kaartje gehaald. Ja. En ik ga naar die, de, de plek toe waar ik moest wezen. En ik kom terug en ik had een bekeuring. Ah, maar dat kan dus niet. Want je moet wel de tijd hebben om een, een bond te halen om ja. een, een, een ticket uh, te kopen. Nee, maar ik kwam pas terug, zeg maar, van waar ik naartoe was. Maar ik niemand had mij ooit verteld dat je dat kaartje oh. onder de ruit moest leggen. Ja, ja, ik ja, had ja, gewoon ja. het kaartje in mijn portemonnee gedaan en nooit gedacht van ja, als de politie komt, dan moeten ze natuurlijk wel kunnen zien dat ik betaald heb. Dus ik nou, dan toen had je, he... had je alsnog bezwaar kunnen aantrekken. Ja, dat want heb jij ik ge... hebt, jij hebt ah. dat ticket daar staat een tijd op. Ja. En laat die agent maar bewijzen dat... Uh... Dat hij er niet onder lag. Maar goed, uh, een beëdigd ambtenaar wordt eerder geloofd... dan een onbeëdigd burger. Ja, dat is ook zo. Maar ja. ik, had, ik, had, um, uh, uh, ik had een bezwaarschrift ingediend... Maar, ja. Want ik dacht ook, ik heb dat kaartje. Daar staat op dat ik betaald heb tot sowieso laat. En er staat ja. ook op de boete hoe laat ik hem heb gekregen. Maar ja, dan is het argument van oh. zo'n briefje... kun je natuurlijk van iedere andere automobilist daar uh, losgepeuterd hebben. En dan heb ja, is dus hallo, geen bewijs... Ja, ja. dat is flauw zeg. Nou, ik wou dat ik het bedacht. Ja. Dat betekent, als ik eens een keer een terechte boete krijg... dan bedenk ik het weer niet. Nee, maar dat is inderdaad goed bedacht, ja. ja. Maar, oh ja, maar dat kunt, kunt u dus van, van iedereen hebben gekregen, ja. Maar dan, dan kan je dus ook zeggen, ja, en wie, wie zegt er dat die parkeerwachter niet, uh, niet uh, wel goed gekeken heeft? Ja, maar, nee, maar daar is een parkeerwachter inderdaad een, een beedigd ambtenaar ja. voor. Ja. Die is niet beedigd omdat het een uh, gemenerik is. Maar um, uh, blijf nog heel even hangen als je wil, want Elisabeth heeft weer gebeld. Ja. Elisabeth? Ja? Wat is het? Had je nog een vraag? Nou, ik heb dat, ik zou zeggen dat ik dat die bekeuring gehad heb en dat ik dus een bespaargrift ingediend heb. Dat ik de situatie uitgelegd heb. En dat er dus dat antwoord op kwam, wat of jullie zeiden. Maar nu sprak ik dus een parkeerwachter die dus weer bij mij was van de week. En die zei van, nee mevrouw, u had gelijk. Want wij rekenen wel van het punt wanneer u terugkomt als die auto de na half vijf. Als ik tot half vijf uh, zeg, ik, mijn tijd van aankomst is half vijf, ja. dan als ik daar om vijf over half vijf kom, dan ben ik vijf minuten te laat. Nee, dat is niet waar. Nee, ja, zo werkt dat, Zij die parkeerwacht hoor. Nee, die parkeerwacht die was in de war. Dat kan toch nooit? Dat kunnen ze toch niet controleren dan? Ja, omdat ik geschreven heb, ik de tijd van arriveren is om half vijf. Ja. En ik kom daar om tien over half vijf. Dan weten ze dat het tien minuten te laat komt. Ja, nee, maar de, dat, dan weten ze niet hoe lang je daar gestaan hebt. En daar ja, is ook de keerkaart voor. Ja, ja, maar mijn optie is dus, als ik dus het water dan tien over half vijf daar kom... Dat later de half vijf daar komt, dan ben ik dus uh, bekeuringswaardig. Dan maar, ben ik vanuit gegaan. Maar het is op zich een heel goed verhaal wat ik net hoor. Wat ik zelf natuurlijk weer had kunnen bedenken. Het staat als het goed is allemaal op de parkeertenkaart. kaart. Nee, dat staat er niet goed op. Want die wachten hebben ook gekeken bij mij van de week. Ja. En dat staat er dus, ook voor mijn uitleg is het vatbaar. Oh. Dus uh, dat is dus een beetje raar, het praten ervan. Nee, maar... maar ik ga nu niet meer procederen hoor. Dus nee. Ik dat maar ik dus... volgende keer als je, gaat, als je gaat winkelen, wat doe je dan? Ja, dat doe ik dus het nieuwe principe. Ja, dan doe je dan zet je hem op de tijd dat je aankomt. Dat zet ik hem op de tijd dat je aankomt. Goed zo. Ja. Maar dat doe ik dus niet omdat dus die, jullie ondersteuning ook weer heb. Ja, maar die precies. parkeerwachten van de week maakt het mij weer aan het twijfelen natuurlijk. Nou, we halen nog heel even Ruben erbij, want die is. Um, uh, Ruben, die, die hebben we wel vaak in de uitzending gehad. Die is jurist, die weet dit soort dingen. Oh, goed. Ruben, ja, goeienavond. Hallo parkeerkaart. Ja. Nou uh, parkeerkaart. Schrijf dus, uh, uh, de e-borden e e parkeren en stilstaan. Ja. Ja en het is zo dat die mevrouw de aankomststeed moet invullen, dus haar scheefje zetten op de aankomststeed en hoe lang ze daar mag staan is in de blauwe zone. Dat staat op het bord aangegeven bij het intreden van het gebied. Dus als ze het gebied binnenrijdt, dan staat daar een e-bord. Uh, het is bord, geloof ik, e-3. En daar staat uh, dan, uh, hoe lang ze er nog staan? Twee ja. uur? Dan wordt dat opgeteld bij haar tijd. Ja. En als ze die tijd heeft overtreden of heeft overschreden, dan is die mevrouw in overtreding. Ja. Ja? En schuld... Maakt niets uit. Okay. Dus of ze nou schuld daaraan heeft, maakt niet uit. Omdat schuld geen uh, onderdeel is van de vraag of uh, ze overtreding is. Oké, okay. Ron dat zei jij ook hè? Ja, klopt. Inderdaad wat Ruben zegt, het staat op de borden. Maximum ja. zo lang. Ja, en dat ja, dan weet ik. Dat hangt ja. van gemeente tot gemeente af, maar meestal is het twee uur. Ja. Ja, ja, maar is... ik heb. Een, nee, Middelburg is drie uur, hè, Elisabeth? Ja, ja, maar... Ik heb een invalide parkeerkaart. Oh. Ja. En daar ja. uh, kan je dus drie uur op staan. Ja. ja. En ik uh, ben oud. ik ben jaren dus van, mijn, van mijn principe uitgegaan. Mijn tijd van aankomst is wanneer ik terugkom van. van uh, weer aankom op het parkeerterrein. om dus mijn auto weg te zetten. Hè. Ja. En daar ben ik verleden. Nou, dus daar heb, dus heb je toch altijd last van gehad. gehad Nee, je hebt gewoon geluk gehad. Ja, ja, dat deed ik ook. Nou, duidelijk. U heeft, u heeft, u heeft ik ben blij uh, dat ik uh, dat ik dat nu weer vastgeleed. Dus ik ga ik ga nu dus van deze tijd af het goede doen. Goed zo. <laughs> nou, en als er nog iemand komt, dan stuur je ze maar naar ons toe hoor, Elisabeth. Zullen we ze krijgen? Ja, zullen we ze Goed, ja. Ja. Zullen we het onthouden? Nachtsver. Er is ja. ook nog een, vraag, een antwoord voor uw vraag. ja U, u had een kaartje gekocht. En ja. u had hem niet achter de ruit geplaatst. Ja. Nou is er in het verleden een uitspraak van de Hoge Raad geweest. Waarbij als u het kaartje heeft, dus ja. aantoonbaar heeft gekocht. Ja. En daar staat het tijdstip op. En u kreeg toch nog een bon. Dan is het niet aan u. Als u kunt bewijzen dat u ten tijde van de bekeuring een bonnetje had. Maar dat u het niet achter de ruit heeft gezet. Dan is het aan de ambtenaar die zegt van ja, maar je hebt het van een andere bestuurder om dat aan te tonen in oh. de bestuursrechtelijke procedure. Nou heb ik maandagmiddag een bekeuring gekregen uh, op het parkeerterrein bij de Albert Heijn in Kampen. Dus als er nog iemand een parkeerbonnetje heeft van maandagmiddag... Dan hou ik me van harte aanbevolen. Nou, en dan zou je gewoon door moeten procederen. Oh ja, want als u kunt, ja. Want zij moeten dan bewijzen... Kijk, nu doet u een oproep. Dus ja. nu maakt u zich kwetsbaar. Want dan oh, kan ja. worden van... Ja, die oh, moet ja. De uitzending opgeroepen tot het inleveren van kaartjes ja. van dat tijd zit. Maar als op dat ja. moment bewijzen van spreken... U achter de parkeerwacht was aangaan en keek van meneer, ik alsjeblieft. Ja. In die tussentijd kan ik geen actie op dit parkeerterrein hebben georganiseerd. Daar <laughs> nou. ben je rechten. Onderschat mij niet. Nou, dankjewel Ruben, ik ga je nummer bewaren voor alle bonnetjes die ik nog krijg. Elisabeth, su succes met parkeren en Ron, bedankt voor het bellen. Hè? Uh, de rode ja. kaarten. Ja, wie is dit maken, nou? Ron, hè? Het maken met de fabrikant. Toch, hè? Ja. Oké. Okay. Slechte Dat fabrikant. Simpel. Dat heeft te maken met, met de fabrikant van het kunststof waar, het, uh, waar die kaarten van gemaakt wordt. En het ene is roder dan het andere. Nou, duidelijk. Ja, heel simpel. Ja. Bedankt allemaal. Ja, fijne uitzending verder. Ja, jullie dag. ook, hè? Oké, okay. dag Elisabeth, dag Ruben, dag Ron. Dag, dag. Was dag. gezellig hoor, bellen met z'n allen tegelijk. Ja. Gaan we nu straks naar huis rijden, nu nog niet. Dit zijn de cars. En drive. Tell you when it's too cars and drive. André. André. Goedemorgen. Hallo, hoe is het met Blue Pearl? Heel goed, ja. heel goed. Het meisje is weer heel blij dat ze terug is. Ja, ik had je hebt mailtjes gestuurd, dat waardeer ik heel erg. Dankjewel. Goed zo. Even voor de duidelijkheid, jij belde vorige week, toen was je onderweg naar Polen. Juist. En uh, Blue Pearl, de duif, was al in Polen, want ja. die ging daar de Olympiade... Die ging naar de Olympiade ja. voor postduiven. de Olympiade voor postduiven deed ze mee. En um, uh, toen heb je even verteld uh, uh, over duiven in het algemeen, postduiven in het bijzonder... en wat er verder nog te ver, de, ver, verduiven viel. En uh, toen vertelde hij ook over Blue Pearl, die meeging doen aan de Olympiade. En toen zei jij van tevoren, nou, het is een leuke duif... Juist. Maar het wordt niet wat. Nee, tenminste niet in de, in de klasse voor de schoonheid. De Nederlandse ploeg die heeft een, een ploeg van uh, vijf mannetjes, dat noemen we doffers... en vijf vrouwtjes afgevaardigd. Ja. En die hebben heel hard moeten werken gedurende het Ja. En dan tekenen ze altijd iets in het gevederte. Ja, met andere woorden, het we is gewoon een pluizige, pluizige geplukte, half, nou, half kale duif. Niet, dat ja. gaat op minuscule kleine afwijkingen ja, ja. in het gevederte. En uh, we eindigen uiteindelijk op de Olympiade als achtste ja. en wij denken dan maar eh, meedoen is belangrijker dan winnen. <laughs> maar ik vind het keurig, want hoeveel landen deden er mee? Nou, er de, deden uiteindelijk 18 landen mee. Nou, hier. Ja goed, maar eh, dat komt omdat niet alle landen die postduiven zomaar kunnen versturen naar een. Uh, gastland, omdat er natuurlijk in allerlei landen ziektes heersen waarvoor men dus een beetje moet waken. Hè? Dan, dan is het vervoer van de pasdrijven een beetje aan regels gebonden. Oh, yeah. He, dus dat is, dat is een, uh, een reden dat er maar 18 landen dus werkelijk met de duiven aanwezig waren. Maar ik vind achtste van de achttiende, die, dat moeten die doffers van de 3 3e's die moeten dat nog maar uh, voor elkaar zien te <laughs> nog blijven. Nog maar proberen na te doen. Precies. Ik ben ja. echt uh, ik ben trots op. En Blue Pearl had het zelf ook goed gedaan. Ja, die was, ja, die was uh, uiteindelijk uh, 36e geëindigd van de 90 ingeschweven ja. meisjes. Het is, uh, uh... Maar ze lagen heel dicht met de punten bij elkaar, dus uh, ja, dan is het net als bij een hardloopwedstrijd, even die borst verder naar vooruit en je, en je stijgt een plaatsje in het klassement. Hè? Ja, ik vind het, ik ben trots op. Ja. Nou, ik moet ook nog zeggen, Astrid, want ja. ik heb natuurlijk uh, ons programma, of jouw programma heb ik uh, doorgelinkt naar diverse duivensites ja. en heel <laughs> veel leuke reacties gehad. Ook kijk dat. De mensen in Nederland in het algemeen zo weinig weten over de postduivensport. Ja. Dat vinden wij natuurlijk als duivenliefhebbers of duivencoaches erg jammer. En het is wel zo, duivensport is niet meer dat stoffige gebeuren zoals het vroeger was. Een manneke in een grijze stofjas die naar zijn duifje stond te rammen. Hè? Maar postduivensport is gewoon een, een, een hobby met Top topprestaties En je kunt het vergelijken met, met tennis of met voetballers. Je hebt op alle niveaus duidelijke coaches. Mensen die het gewoon in een achtertuintje hebben om met plezier te relaxen na een drukke dag arbeid. Maar... En je hebt ook de professionals. Maar André, je klinkt als een professional, maar wel eentje in een stofjas. Nou, ik ben eh, inderdaad 62 jaar en ik ben geen professional, professional maar ik ben een, een gepassioneerde Ja. Yeah. En dat probeer ik dus ook een beetje over te brengen, ik doe lezingen en dergelijke voor duivencoaches, maar ook voor leken. Yeah. Ik heb het open, een open dag op mijn hok bijvoorbeeld. Hè? Wow. Nou, ik vind het enne even heen en weer... En toen was je dus... Vorige week belde je omdat je al vroeg in de auto zat naar Polen natuurlijk. Ja. En toen zei ik van... Nou, bel volgende week even hoe het gegaan is met blooper Want toen zei je... Nou, daar begin ik niet aan, want ik slaap tussen twee en vier. Nee, nou, en ik maar, heb duur die, duur die. Ja, kwart over vijf, daar is André. Ja, maar door die reacties die wij dus met Duivenlief hebben onder elkaar gehad hebben via Duivenfora, dacht ik, nou, ik zet de wekker op vijf uur. Ja, dat vind ik echt. Oh, ik, ik ga het steeds meer, wa meer waarderen. En ik wou nog even zeggen, want ik was vorige week toch wel een beetje kritisch over de duiven bij ons op het platje. Ja, of het binnentuintje, of hoe nou, je het ook maar nou wilt noemen. Ja, en daar heb ik toch wel veel reacties op gekregen. Want toen zei jij dat zijn um, houtduiven, hoe noem ja, je ze? Ja, platduiven, ik weet niet meer hoe je ze noemt. Ja. Maar toen heb ik toch wel veel mailtjes nog gekregen van mensen. Die zeggen, nou, maar er zijn ook wel eens postduiven... die brengen niet genoeg geld meer op. Nou, zo, en... zo werkt dat niet. Als het, zo is dat niet. Kijk, een postduif kan verdwalen. Hè, en die kan dus vermoeid raken en inderdaad dus ergens belanden. Ja, op mijn platje. Nou, waarschijnlijk niet, maar dan moeten ze echt een ringetje aan hebben. En daar heb jij het niet over gehad. Jij hebt het over dikke vette duiven gehad. Nou, nou pot, dat duif waren geen is. afgetrainde duiven hoor mijn ja, nou ja. platje, nee. Maar, en dan, dan is er inderdaad een, een, een mogelijkheid om zo'n duif op zijn plaats terug te krijgen. En uh, natuurlijk zijn er negatieve reacties soms, maar veel meer positieve. En dat vind ik zo leuk. Ik ja. word hier zo vaak gebeld door mensen van André, er zit een duif bij ons, kun je niet even komen? Nou, dan stap ik in mijn autootje, rij ik er naartoe. En probeer ik die duif te vangen en op zijn plaats te brengen. En dat lukt meestal. Ja. Nou, dan uh, ga ik je nog in contact brengen met die manier... met die postduiven op zijn balkon. Dan, want die, uh, je die hebt mijn e mailadres de dan laat maar een mailtje sturen. Precies. En uh, wat ik nou nog wilde zeggen is dat het is dus wel zo dat als uh, uh, Blue Pearl... Nou, straks... Oh, want je had ook nog gemaild... Ja. dat uh, Blue Pearl zich nu ging uh, concentreren op gezinsuitbreiding. Juist, natuurlijk. En, en De andere collega's van haar, die ja. waren al zover, die zitten al te broeden op eitjes. Ja. Maar ja, Blue, Paul, Blue Pearl moest even zijn. hebben. Die was bezig met de topsport. Ja, juist, en ja. haar mannetje was dus gewoon thuis. En uh, toen zijn ze dinsdagmorgen alle vroegte thuis gebracht. En toen uh, zette ik ze weer op het ok. En ze was zo blij dat ze weer thuis was. En haar ja. mannetje ook. En nu liggen ze lekker samen te kroelen. Hm? En dan binnen een dag of tien lese rijtjes. Leuk hoor. En dan krijgen we Green, de green Pearl en uh, Yellow Pearl. En, nou, geen uh, Yellow. Want uh, gele duiven heb ik alleen nog maar ooit in de Efteling gezien. Maar die zijn opgespoten waarschijnlijk. Oh, oké. Okay. Dus er komt nooit een Yellow Pearl. Nee, nee, nee, nee. Oh, hey, jammer. Maar. Uh, we verzinnen wel weer andere namen. We hebben Miss Cacharel, we hebben Miss Poeke, we hebben zoveel namen. Wat dacht je van uh, Miss Astrid? Dat zou best eens kunnen. Als ik dit jaar een topprestage lever, nou, dan beloof ik je en ik laat het je zien. Ik laat een foto maken van de duif Als het werkelijk een topprestage is, en het is een vrouwtje natuurlijk... Dan ga ik haar Miss Astrid noemen. Oké, okay, nou dan... En een uh, andere, als er een zusje van heel goed is, zal ik ze nachtzusteltje noemen. Oké, okay, nou dan, dan spreek ik je binnenkort weer, André. Oké, okay, we uh, leuk. Dank voor het bellen en hartelijke groeten aan Blue Pearl. Goed zo. Oké. Okay. Dag, Dag, André. Dag. Dit is uh, trouwens wel Yellow Pearl. Met For <laughs> You and Me. Dag. Dag. Dag. Dag. I hear you fly no more Is it true what they say It's love your dying for For you and me They tell you it's over But I don't agree Still it's some time To be free Some time for you and me While well, alone my own friend I hear you cry no more Oh, you it out of tears This so. Look into my eyes, look into my eyes, and you'll see I understand, I will help you out my friend, all you gotta do is look into my eyes, so believe mee aan het Songfestival Yellow, Pearl en uh, You and Me. Um, de crypto luidde um, vandaag, moet ik even weer, even weer checken... dat ik het in ieder geval wel goed zeg. Zondagskind, dat was uh, het cryptogram dat ik gaf. En ik was op zoek naar de oplossing van Negen Letters. Die is inmiddels doorgebeld. En straks hoor jij ook wat de oplossing daarvan was. Maar eerst Pieter. Hallo. Hallo Pieter. Dag Astrid. Uh, Astrid, ik heb pas geleden een tomtom uh, -tom aangeschaft... Ja. En uh, nou, wat mij opviel was dat TomTom uh, -tom, uh, een andere uh, snelheid aangeeft... dat ik rijd dan dat mijn kilometerteller ja. aangeeft. Ja, ja. En, en ik weet niet of je dat zelf ook was. Uh, ja. En nou zat ik met de vraag van... Uh, wat is nou de correcte uh, tijd? Want die TomTom uh, die, -tom, die meet dat... Uh, ja, aan de hand van, uh, van, van de GPS van... die weet precies waar je zit. Ja. kan dat misschien bij Ja. En mijn auto die rijdt de werkelijke afstand. Ja. Ja, misschien dat ze allebei juist zijn, dat zou ook nog kunnen. Uh, vanuit een bepaald gezichtspunt dan. Maar uh, wat benadert dan dus, maar de meest correcte snelheid waar ik me rekening mee moet houden? Uh, als ik eventueel geflitst word of gecontroleerd? Nou, dat vind ik nou een goede vraag. Nou, ja. Ik uh, hoop dat, je, dat er iemand is die, uh, die ja. daar verlicht uh, over kan laten Maar Maar wat, wat is het uh, wat is de discrepantie, wat is het verschil? Nou ja, het zit ongeveer een kilometer of 4, 5 tussen. Ja, dat is best wel pittig nog, hè? Ja. ja. En uh, volgens welke meting rij je harder? Uh, mijn auto geeft, meestal, geeft gewoon aan dat ik, dat ik een hogere snelheid heb. Oké. Okay. Dus volgens je auto rijd je 130? Alvast, ja, hè, op 30, de a ja, 6 Alvast ja, nee, aan de je, je, je kan nog 5 kilometer, ja. Als je 100, maar als je bijvoorbeeld ergens 100 mag rijden, maakt het toch wel verschil uit. Ja. Nee, uh, dat, dat is allemaal wel. Dan hou je die 100 van die uh, kilometerteller aan. Ja, dan geef je tom, tom aan dat je eigenlijk nog harder zou mogen rijden. Ja. En heb je ook een beetje een. Um, een, uh, uh, uh, een uh, nou, hoe zeg je dat? Een, uh, nou, een hele duidelijke kilometerteller. Of zit je, moet je nog goed turen waar het pijltje staat om te kunnen zien? Uh, nee hoor, dat, uh, dat, dat kun je redelijk goed zien. Het is een uh, behoorlijk uh, ruim display. Met een hele ruime schaalverdeling, dus uh, het is niet zo van... Uh, ja, dan zet je, je bijvoorbeeld 100 rijdt precies op, de, op, op dat streepje dat eronder zit, dat je 100 rijdt. En dan, uh, dan zeg je display, uh, bij wijze van spreken zit het volgende streepje, zit vijf lager. Uh, en uh, Dus dat zou, als je dat net zo hard zou moeten rijden als wat je tom-tom je op dat moment zegt, dan zou je eigenlijk een, een heel streepje lager zitten. En, en hoeveel bekeuringen krijg jij zo gemiddeld? Nou, uh, ik zit niet zoveel op de weg. Oh. <laughs> dus dat, uh, dat valt op zich wel mee. Maar het valt mij wel op als je een keer een bekeuring krijgt... dat het soms om uh, ja, hele kleine verschillen gaat. Ik ja. heb, uh, ja. uh, Je weer eens een keer ergens uh, daar toch uh, uh, snel te zijn. En, uh, maar uh, ja, dan, dan, dan weet je, er zit een klein percentage tussen wat je te hard mag, te hard mag rijden. Ik, ik reed daar ook mee. Maar ik ging wel mooi de fout in, ja. want dan had je zo'n trajectmeting. En uh, ik kwam er toch elk een aantal procenten boven. En uh, ja, prompt had ik een week of drie later een uh, bekeuring thuis. Nou is het zo dat mijn opa... Ik, ik, had, echt, ik had de leukste opa van de wereld, maar die ja. ging altijd in bezwaar tegen een bekeuring. Ja. En dat kan die... ook. Dat kan ook. Je kunt, uh, je, als je tegen dit soort dingen bekeuringen wilt of uh, bezwaar wilt maken, staan op het internet staan ook uh, standaard brieven. En dan kan je het hele rattenplan van uh, uh, metingen en en. Uh, en noem maar op, uh, kun, je dan, uh, kun je dan insturen. Dus uh, uh, dat is allemaal mogelijk, maar uiteindelijk verlies je het natuurlijk toch wel. Nee, maar de, hij, nee, hij won eigenlijk, nou, hij, hij, kreeg, hij hoefde bijna nooit, zeg maar, dat hij niks hoefde te betalen. Maar hij kreeg ja. altijd, ja, ik zei altijd, opa heeft weer korting. <laughs> okay. Want dan gingen ze eiken of zo, weet ik veel. En dan trokken ja. ze er toch altijd twee of drie kilometer vanaf. En dat scheelde ja. toch oh, wel weer een tientje of zo. Ja. Nou ja, goed. Ja, het is maar. Het is maar, ja. maar als, als het flink optelt, dan is het een leuke hobby. Maar als je niet zo heel veel rijdt, waarom heb je dan een tomtom gekocht? Uh, nou ja, die keer dat je hem dan nodig hebt, dan vind ik het, uh, heb je het geld er al snel uit. Oh ja. Want, uh, ja, die tomtommetjes, het, tegenwoordig, uh, voor een honderd euro heb je zo'n ding. Dus. Uh... Nou ja, en dan denk ik maar van uh, als je ergens moet zoeken en je moet omrijden... En je moet het een paar keer doen, dan, uh, ja. dan heb je dat geld er eigenlijk al snel uit. En het gemak is toch ook uh, dat je toch als je ergens naartoe moet... waar, het, waar je de situatie niet kent, ja, dan zit je het toch sneller. Ja, nee, daar zit wat in. En dan had ik nog even de vraag, Pieter, waarom je wakker bent om zeven minuten over half zes? Uh, nou, ik... Uh... Wordt altijd donderdag, s'nachts, uh, om deze tijd word ik, uh, word ik wakker, want dan weet ik dat uh, dit programma aan de gang is. Oh. <laughs> maar dat, wordt, uh, dat zit gewoon helemaal al in je systeem? Ja, dat zit er wel een beetje in, ja. Dat hebben we in 21 weken toch mooi opgebouwd. Ja, precies. Maar uh, ik was ook een beetje onrustig, omdat ik uh, uh, ik lag ook een beetje te malen over wat er uh, op dat Tahirplein uh, in de ja, ja. vanavond zou gebeuren. Want het was ook best spannend en ik hoorde... Om vier uur uh, gelukkig uh, op het ja. dat uh, het toch rustig is geleden. Ja, precies. Ja, heftig, hè? Ook omdat het, het gewoon zo'n ja. vakantieland is op een, een of andere manier. Dat ja. we daar toch allemaal wel weer... Uh, ja. Opeens een land waar je het niet uh, 1, 2, 3 verwacht... waar er ook daar weer van alles aan de hand is. Ja, nou. nou straks in het Radio 1 Journaal ongetwijfeld alles daar weer over. Uh, Dank je wel ja. voor het bellen, Pieter. Graag gedaan. En uh, ik hoop tot een volgende keer. Oké. Okay. Dag. Okay. Dag. Dag. 0800 1121 als je het antwoord weet op de vraag van Pieter... van uh, de tomtom of de kilometer van de auto, welke heeft er nou gelijk? Als jij het even uit wil leggen, nog voor zessen, bel dan vooral even naar 0800 1121. En ook op de vraag van Martine is uh, ja, een koudbloedig of warmbloedig antwoord gekomen. Maar is dat het echt? Is dat de reden dat vrouwen het veel sneller koud hebben dan mannen? Of heb je er nog iets aan toe te voegen? Bel dan nu ook naar... 0800-1121. Even kijken, Ed. Goeienacht, Astrid. Goeienacht, wist jij het antwoord op de crypto? Nou, ik, ik heb even niet de pretentie hoor, maar ik probeer oh. het maar een keer. Zondagskind was de opgave ja. en de oplossing moest bestaan uit negen letters. Ik dacht aan het woord kerkprins. Twee, drie, Dat is drie, namelijk een kardinaal. 7, Nee. nee, het is wel negen letters, maar het is fout, het. dat ja, dacht ik al, maar nou. ik, ik, ik, doe, ik doe graag mee. En ja, je hebt het helemaal gelijk gewoon proberen. Tuurlijk. Ja. En uh, wat doe jij verder in het dagelijks leven? Ik ben gepensioneerd. En wat, ik, ik ben wat net dit... 65 geworden. Ach, nou, ik en denk ik gefeliciteerd. Een, een, ja, je had het net over Egypte. Onze zoon, die komt uh, afgelopen dinsdag thuis komen, Die heeft midden in het centrum gezeten. Oh, echt? Ja, nee, we hebben eigenlijk drie nachten niet geslapen. Ach, gos. Ja. En... en die was helemaal alleen. Zon die gaat altijd op vakantie zonder... Iemand? Zonder huisgezelschap. Ja. helemaal dus individueel. En boekt op de hotels hier vanuit Nederland. En uh, nou, het was niks. We hadden geen verbinding of niets. Oh, bah. En hoe had hij het daar gehad? Had hij het spannend Vreselijk. gehad? Wezenlijk. Ja? Ja. Ik, morgen, ja, ik kom. Hij uh, zal mijn vrouw morgen de foto's laten zien. Hij heeft uh, op van de bakkonen als Australië. Hij kon de piloot in de Australië aangezien zitten. Oh, jassus. Dan ja. zat hij wel heel erg bovenop, hè? Ja, ja hij zat vlakbij dat plein. En, uh, ja. En die branden en zo allemaal. Hij wou ook naar het bekende museum gaan. Ja, ja dat was helemaal gesloten, natuurlijk. Ja. <laughs> en vrijdag was hij bij de piramide, voor het eerst aangekomen. En toen kwam hij terug van die woestijn met een, met een gids, dat had hij daar gehuurd. Ja. Toen waren allemaal mensen die stonden op bessen klaar met, met knuppels. Ah, dat is toch niet wat je verwacht van je vakantie, hè? Nee, helemaal niet. Ik heb, we hebben zelf hier een Dordt's gezeten. zitten, maar goed, ja. het, is, het is gelukkig helemaal goed gekomen. Ja, nou fijn dat hij er weer is hoor. Dat denk ik wel. Ja, precies. Nou Ed, bedankt voor het bellen. Goed zo. En uh, succes. Ja, misschien volgende keer beter hè? Dankjewel. Oké, okay, doei. Nico. Ja, hallo. Hallo. Volgens mij is het antwoord kortjakje. Zondagskind, negen letters, het is helemaal goed. Ja, want ik uh, moest opeens even dat liedje denken, want ik vroeger heb geleerd, altijd is kortjakje ziek, maar zondags niet. Nee. Ze het hebben boek van zilverwerk. Ja. En ik denk, uh, zo simpel kan het nog niet wezen, maar ik bel hem toch door. Nou ja, en helaas, hij was wel zo simpel. Ja, want ik had zoiets van, uh, nou kreeg ik opeens een weef van, uh, nou ja, uh, god, dat liedje. Ja. En dan moest ik wel op mijn vingers even tellen of een kortjakje negen letters was. Nou, ik tel het ook even na. Ja, het is ja. negen letters hoor. Ja, ja gelukkig maar. Ja. En, uh, het, het kortjakje ligt voor mij een beetje gevoelig. Want ik ben namelijk een beetje toondoof, dus ik kan geen liedjes produceren. Dus ik kan Kortjakje niet eens zingen. Oh. En dat is heel verdrietig, want volgens mij kan 99% van de Nederlanders... kunnen wel Kortjakje ja. zingen. Even dat antwoord op die topdom. Ja. Dat gaat via de Amerikaanse satelliet. En dat is dan uh, afwijking van 15 kilometer. Vandaar dat we een Europees satelliet willen hebben. Een afwijking van 15 nou, we, we, kilometer? Je hebt wel wat van Galilea gehoord. Dat het Europese systeem, wat zoveel extra kost... ja. Dat uh, wordt precies, op we werken momenteel volgens Amerikaanse uh, satellieten. En die geven een afwijking van 15 kilometer. Maar de, 15, 15 kilometer of 15 kilometer per uur? Nee, dus 15 kilometer gewoon uh, dat je afwijking kan hebben. Nou, ik vind het een raar praatje. 15 kilometer is een hartstikke veel. Ja, maar daar kan, kan je ernaast zitten. Oh ja. Nee, want die Amerikaanse satellieten zijn minder. Die werden ook gebruikt voor de Amerikaanse uh, toestanden... Ja. Uh, Vliegtuigen en dergelijke, uh, aanvalstoestanden. En dat is minder precies als. als uh... Maar er zit gewoon een afwijking van zo'n 15 kilometer in. Maar dit is, dat betekent dus niet dat als je um, uh, 100 rijdt waar je 100 mag rijden, dat je voor de zekerheid 85 moet gaan. Nee, uh... nee, nee, nee, nee, dat, dat niet. Oh. Maar de, je kan dus uh, bijvoorbeeld. Uh, als jij in kampen zit dat je 15 kilometer ernaast uh, kan zitten. Hmm. Op afstand. Dus dan zit ik gewoon volgens de TomTom volgens de -tom, zit ik in Zwolle. Dat kan. Hmm. Maar niet helemaal precies, maar zo. Er kan een afwerking zitten, maximaal. Oké. Okay. Nou, uh, um, dankjewel. Ja, en de, heb ik nog wat gewonnen? Uh, ja. Wat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Weet je wat? Uh, stuur het naar een liefdadigheidsinstelling. Nee, nee, nee, dat kunnen we niet maken. Nee? Nee, dat kan echt niet. Want, want we, we, we kijken gewoon in de kast wat er nog ligt. Ik vind het gewoon heel leuk dat we gewonnen hebben. Ik doe het niet ja. om iets te winnen. Ja, maar dat kan, kan niet, want dan, dan uh, denken wij van nou, weet je wat? We doneren de prijzen aan de uh, Stichting voor uh, Dyslectische uh, Mensen in Afghanistan. En dan sturen we het op en dan is het een boek. Ja. Dus dat kan niet. Oké. Okay. Dus we sturen het gewoon naar jou en dan geef jij het gezellig aan iemand weg. Ja. Heeft iedereen een leuke dag. Dat is ook goed. Ja? Ja. Ah, gelukkig. Oké, okay, ik zou zeggen... Uh, ja, nee, die vraag die ik nog eventueel had, is uh, te kort. Uh, oh. te kort tijd. Ja, dat doen we een andere keer dan weer, Nico. Daar heb ik volgende week even voor terug. Ja, maar nu ben ik wel een beetje... Niet uh, vertel me vast. Fluister maar vast in. Nou, er is in uh, Tsjechië... Ja. Volgens mij dat je daar alle drugs kan krijgen die er maar bestaan. Oh. En dan, uh, waarom Nederland dan zo'n drugs uh, uh, nakost staat, is dat ze alle koffies op het uh, sluiten. En in Tsjechië, Praag kan je werkelijk alles, maar dan ook alles krijgen. Harddrugs, softdrugs, alles. En dat is legaal. Uh, er wordt in ieder geval niet op gecontroleerd. Is, is, dat is nou waar? een vraag of een reclamespot? Nee, is dat waar? Oh. Uh, uh, uh, uh, heb ik dat ergens opgevangen of heb ik dat gedroomd? <laughs> nee, zoiets van. Ik word wel zwakker met iets van een vreemde droom. Maar ik heb zoiets van. Er staat niets bij dat het waar is. Maar is dat ook waar? Oké, okay, nou, volgende week um, uh, uh, doen we hem echt. Dit was geen ja, Ik ben, ik, ik, ik ben uh, hartstikke tegen drugs. Maar oh. ik had zoiets van. Uh, goh, als, als dat nou waar is, kunnen al die mensen daar gaan. Ja. Waar wij last van hebben. Nou, al die mensen daar. Nou, nou ja, dan ja. heeft iedereen in Tsjechië er weer last van. Dat is natuurlijk een beetje het probleem: verschuiven. Nou ja, als ze daar al toch, toch alles kunnen krijgen, dan <laughs> Ja, economische groei daar. Ja, een prachtige economische ontwikkeling. Ja. In Tsjechië staat Sorry. niet langer de keramiek centraal, maar de, alle soorten drugs. Omdat, ja, omdat Nico het bedacht heeft. Echt bij. Het. Ja. Nou, ik, ik, misschien dat er nog iemand belt. We hebben nog 14 minuten. Ik zeg 0800 1121 en ik wens je goede nacht okay. en veel plezier met je boek of je cd of je dvd maar of je onderzetters. Maar ik kan het nog geven? Nee. Oké. Okay. Ik uh, zoek het op op de TomTom. Nee, ik heb een geheim nummer. Oh, nou blijf hangen, Nico. Blijf hangen, hè? Ja. Blijf hangen? Ja. Oké, okay, ga ik de Pointer Sisters opzetten, ja? Ja. Oké, okay. want die, dit, dat sluit aan bij de TomTom, omdat ze zingen I'm riding in your car. Ja, Nico is het mee eens. Dit zijn de Pointer Sisters en fire. I'm in your car. You turn on the radio. You're me Fire heeft niks met de onderwerpen van uh, vannacht te maken. Nou ja, misschien nog met de vraag van Martine... waarom vrouwen het meestal kouder hebben dan mannen. Maar het was naar aanleiding van die eerste zinnen... en riding in your car, dacht ik van... die vraag over de tomtom die nog binnenkwam van Pieter... die wil weten wie er nou gelijk heeft... de tomtom of de kilometer tellen van zijn auto... dan uh, sloot hij toch wel weer mooi aan. 0800-1121. En uh, toen kwam er toch nog net eventjes zo'n zo zo vraagje tussendoor... over Tsjechië, want volgens Nico kun je in Tsjechië en dan vooral in Praag... alle soorten drugs die er maar zijn kopen. En dan wil Nico graag even checken. Dus als iemand daar een antwoord op weet... het kan nog net, nog negen minuten. 0800 -1 -1 -1. Po. Peo! Oh, nee. Hè, ik verheug me al op iets wat nog komen gaat. Straks vast te bellen Peo, want die moet nog even... de vogels wakker maken in de tuin. Eerst Louis. Louis? Louis, ik ben Sorry. 81. Ik heb waarschijnlijk het, uh, of ik weet het... Uh, Waarom vrouwen het sneller koud hebben, als of jij het sneller koud zou hebben <laughs> als ik? Waarom dan? Omdat je een natuurlijke uh, conve conveuse bent, hè? Ja. Heb je niet? Misschien weet je het erin een aantal jaren uh, geleden was er ergens in een land veel conve uh, conveuses tekort. Ja. En toen moesten de vrouwen en ja. daar raden ze aan de baby bloot op hun lijf blijven dragen. Ja, kangeroe heet dat. Ja. ja. Maar, jij bent de enige natuurlijke couveuze. want uh, zo gauw je een kindje draagt, wat jij vaak gedaan hebt op de radio, hebben we hebben er heel verhalen, verhalen over gehoord, ja. uh, moet je dat beschermen tegen kou. Ja. En dat is evolutionair vastgesteld. Maar waarom heb ik het dan koud? Dat, dat, snel de, dat doet de conveezer toch ook. Die voelt toch de, de buitentemperatuur aan? En dan stelt hij de temperatuur van het kindje op in? Oh, dus ik ben een soort omgekeerde koelkast. Dat is wel weer de quote van de nacht. Ik ben een omgekeerde koelkast. Nee, nee, nee maar een even. koelkast, die heeft, de, de, in de koelkast ligt een pakje boter. Ja. De koelkast die voelt van, oh, het pakje boter is te warm, dus wordt de koelkast kouder. En bij vrouwen is het dus zo van, ja, oh. Maar die haalt dan de warmte van buiten naar binnen omdat ik het koud heb, ja, maak nee, ik de ja, baby warmer, of zo? Nee, je hebt een, een, een, een hogere temperatuur van bloed. Ah. Snap je? Dus voel jij het gauw koud aan. Ik ben gewoon warmer. Ja. Ik ben warmer en daarom voelt het buiten kouder. Ja. Ah. Je, je, je, je natuurlijke thermometer, zou ik maar zeggen, die, die, die geeft dat aan. En jij bent een koude kikker? Nou... <laughs> Dat is een heel verhaal waarom ik er zo op reageer. Iedereen zegt tegen mij, nou ik straal warmte uit. Mijn eigen vrouw is al een acht jaar loop, het gaat niet om. Maar die zei altijd, goh, ben je lekker warm in de winter. Maar ja. zomers was het natuurlijk te, te warm. Maar is ook, dat is dan een, een waarschijnlijk, een, of het is wel zeker, een afwijking van de evolutie. Net zoals je roofdieren, die kunnen een, een pakietje beschermen. Heb oh, je ja. wel eens foto's gezien? Ja, van zo'n pakketje op het hoofd. Hé, eh, dus ja. eh, ik, ik heb iets, nou ja, waardoor ik warm ben, maar dat heeft daar dan dus niks mee te maken. Hè? Dat, dat is gewoon, ja, in mijn aanleg is dat gebeurd, een foutje. Ach, nee, je hebt gewoon een warme persoonlijkheid. Dat kan, maar dat, ja. <laughs> dat is te veel eer. Kan best, hoor. Ja. Maar begrijp je wat ik bedoel, doordat jij... Een ja. kind draagt. Ja. Eh, moet je zorgen dat dat kind, eh, vooral een pasgeboren baby, een te vroeg geboren baby, moet zeggen, maar, is dat nog bij jou? Nee, ja, het is dan nog niet geboren. Sorry. Eh, maar dat draag jij. Dus dat moet je beschermen tegen koude omgevingen. Even, even uh, voor het geval mijn moeder luistert. Je bedoelt eventjes nu gewoon theoretisch, hè? Niet dat ik nu alweer aan mijn vierde baby toe ben. Nee, natuurlijk. Nee, niet. even voor de duidelijkheid. Mijn nee. moeder bellen straks. Ah, waarom weet ik het niet, de Louis wel? Nee, ja. maar he, zoals ze vroeger een vrouw 13, 14 kinderen kreeg, Ja. En was dat gewoon nodig? Och, ik moet er eh? toch niet aan denken. Nee, uh, maar goed, dat ja. was vroeger was dat nodig. Hè? Nee. Nou, dankjewel, Louis. Oh, Oké. Okay. Ik uh, wens je een hele warme dag. Ja, dankjewel. <laughs> Oké, okay, dag. Leon? Ja, goeiedag, Astrid. Hallo. Zeg, ik had ook uh, laatst een artikel gelezen over uh, het fenomeen dat vrouwen het uh, sneller koud hebben dan mannen. Ja. En dat komt eigenlijk omdat vrouwen efficiënter met hun wakkante om kunnen gaan. Oh. Zoals wij uh, alles kunnen multitasken, dat is weer wat anders, denk ik. Nee, maar... want jij, als jij een boterham met uh, pindakaas gaat smeren, dan vergeet je efficiënt met je warmte om te gaan. Ja, oké. Okay. Maar uh, um, waarom dat zo is? Even kijken. Um, vrouwen die hebben ook het lichaamsvet beter verdeeld over hun lichaam. Ja. Zodat het bloed uh, beter vervoerd kan worden naar de organen waar dat het hardst nodig is. Ja zodat er minder bloed naar de handen en de voeten stroomt. Dus ook minder warmte. Aha. En daarom uh, hebben, ze het, uh, hebben jullie het sneller koud. <laughs> jullie, ja. <laughs> <laughs> nou ja, maar dat kan dan heel goed nog weer met die couveuse baby kwestie te maken hebben natuurlijk. Dat kan inderdaad, ja. Zie je. Nou, hè, dan hebben we die ook nog even beantwoord. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En uh, Leon? Ja. Goeie vrijdag. Ja, hetzelfde. Oké, okay, dankjewel. Barastwip. Dag. Peo! Ja, yeah, okay. dat was je. Ja, eindelijk weer eens, hè? Hoe is het met de vogels? Ja, nou, die liggen rustig in hun kleed gepakt in de boompjes, denk ik. Want het stormt hier. Oh ja, nee, dan, uh, dan uh, dekken ze zich in, hè? Ja, ah, Heel verstandig. Dus er Oest... wordt niet gefloten bij jou in de tuin nu. Niet echt. Ja, alleen de wind fluit. En bel je over de Tom-Tom? Ja, ik bel ook even over de tom, tom ja. Maar je bent een buitenmens, een natuurmens, een vuurkorvenmens, een zeilmens. Je bent toch niet een tomtommens? Uh, nee, ik heb een nachtman aan boord van mijn auto. Oh, <laughs> en toen? Niet een apparaat, dat gebruiken ze meer in de scheepvaart. Maar uh, ja, uh, zo'n zo kilometerteller heeft inderdaad een uh, afwijking. Want het is een mechanisch instrument. En auto's hebben banden die slijten en dan draait het wiel op een andere... Of de as van het wiel draait dan minder snel rond dan... Eigenlijk met uh, nieuwe banden, of andersom is het eigenlijk. Dus het is een afwijking van inderdaad uh, zo'n 10 kilometer met een tom-tom. Maar is het nou een afwijking van 10 kilometer per uur? Ja, ja, ja. Dus... Want het verhaal, zoals net, begreep ik ook niet helemaal die kilometers afstand. Want dat vond ik wel heel veel. Maar uh, het is uh, nou, zo tussen de vijf en de tien kilometer per uur. Maar het kan dus echt serieus gebeuren dat je denkt 120 te rijden... en dat je een bekeuring krijgt omdat je 125 reed. Nee, dan rij je eigenlijk 110, want ze houden de veilige kant aan met die snelheid. Oh, nou dan dus, is het uh, goed. Ja, je kunt rustig... Uh, <laughs> Zeg maar, nou dat mag ik ook weer niet zeggen. Maar zeg maar, Ietsje van, te hard. 125 ja. rijdt, nou er is er niks aan de hand, want je hebt ook nog dan een kilometer of 5, 6 correctie. Nou, hè, hartstikke fijn. Kan ik met een gerust uh, hart aan een, een gloedje nieuwe dag beginnen? Ja, maar je mag straks op de A6 als je in het donker terugrijdt, mag je harder hè? Ga ik doen. Maar ik heb nog even. Nee, Hé, hey, nee, Peo! Ja? Ik ben. Nou, doe maar dan. Heel kort even. Zet de muziek vriend vriend wel mij... wat zachter. Ja, doe we ja. maar net alsof ze niet gaan zingen. Ja. Een vriend van mij luistert ook altijd naar jou. En, uh, die reist dan een vriend van mij die in Amerika woont. Ja. En die reist dan van uh, Houston terug naar Philadelphia. Ja. En uh, die, heeft, uh, die hoort je ook regelmatig. Heeft hij me wel En hoe heet hij dan? Hans Levert. Hoe? Bent, uh, Hans Levert. Hans Levert? Ja, met een T. Oh, Oké, okay. Hans levert ook een hele fijne nieuwe vrijdag. Ja, jij ook. En jij ook, Peo. Tot gauw, hè. Dankjewel. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag.